Ergens binnen waar zo'n zo kast staat Begint men al te zuchten, oh het is alweer zo laat. Dan wissel ik voor dubbeltjes het geld dat ik bezit Straks staat de kastroos groeiend en de spirit. Want hoor ik voor een dubbeltje het plaatje naar mijn mens Dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens Voor dat ene dubbeltje geniet ik zo intens Dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens Wanneer aan cleaning windows met Spanjo's spelen gaat, Verbeeld ik mij dat ik daar sta te zingen op die pad. Ho, oh, de blastingbrit, je lukt die fijn, de bruitje om Maar ik neem verstop. I climb the drinking water till I get right to the top. In clean the cleaning windows. Hoor ik voor een dubbeltje plaatje naar mijn wens? Dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een andere mens. Voor dat ene dubbeltje geniet ik zo intens. Dan voel ik mij, dan voel ik mij, gewoon een ander mens En hoor ik op de plaat, dan weer ik Surinaams of zo Zit ik in mijn verbeelding al in Paramaribo B, B met R, dat is bruine wonen met rij B, B met R, dat is bruine wonen met rij Zolang er op de wereld nog één dubbeltje bestaat en ik mag het gebruiken, nou dan draai ik weer een plaat. Muziek is spijs en drank voor mij en als je het zo beziet is als ik weer een strek heb, heus een plaat zo gek nog niet. Want hoor ik voor een dubbeltje het plaatje naar mijn wens, dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens. Voordat dat ene dubbeltje geniet ik zo intens. Dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens. En als we op de plaat dan van Hawaii zingen gaan. Zie ik mezelf al dansen met een hula rockiaan. Oh, amee, oh, amee, Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Want hoor ik voor een dubbeltje het plaatje naar mijn vent Dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens